Het eerste vers van de eerste psalm uh, begint al met wel zalig. In psalm 32 uh, vinden we waar we straks van gezongen hebben, wel zijn zij wie in zonden vergeten zijn, uh, wie in zonden bedekt zijn en wie in de overtredingen niet toegerekend zijn geworden. En mijn houders, het is mede een artikel van onze geloofsbeleidenis. Vergeef ons onze zon. En wat kan er groter op beleefd worden. Als dat drie vers zalig te zijn de vergevingen der zonden te mogen ervaren. Wat toch nodig zal zijn om gekend te worden. zalig zijn wie in zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. O, laat ons toch bedenken, mijn hoorders, er komen geen onvergeven zonden heen. Wanneer aan deze zijde van het graf niet leren kennen, en dat geldt niet voor een keer, maar het geldt gedurig maar weer en bij vernieuwen maar weer, Waar we nog niet zo lang geleden over gesproken hebben. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. Dus het blijft een gedurende gebed. Maar ook. Wanneer we door genade mogen ervaren. kan het ook steeds ervaren worden. Wel gelukzalig. Wien de zonden vergeven zijn. En die van de straf ontslagen. Wien zo'n overtredingen bedekt zijn. En... En wie in de ongerechtigheid niet toegerekend wordt. En dan nog eens in dat vers, welzadig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Wel schuldig te zijn en niet schuldig gekeurd worden. Mijn houders wij vinden in dit vers het geluk van God volk. We hebben, zei u in het morgen uur onder het gebed nog aangehaald. In het morgenuur stilgestaan bedroeft den heilige geest God niet, waardoor gij verzegeld zijt tot een dag, uur verlossing, waarin zich open werden de gebreken, de zwakheden van de kerk God. En dat die geesten zich zo terugkomt te trekken, het zij door ongeloof, het zij door twijfel, het zij door dat we de wereld of de zonde toelaten in ons hakken, het zij om welke reden ook dat die geest zich terugkomt te trekken. Maar misschien had een een of ander in het morgenuur gedacht. Uh, misschien nog een veroordeeld gezeten tegen deze of gene. Uh, Mijne hordes, als we tot onszelf gebracht worden. Ach laten we dan eerst onszelf beoordelen. Ten eerste kennen we die geest. Uh, hebben we die geest ooit in ons hart leren kennen. En ten andere wanneer we hebben leren kennen. Ach, hoe zijn we dan? En tegenover die geest, we zeiden vanmorgen, lievelijk, mocht met de waarheid wel tot zichzelf in een keer. Maar thans wens u aan de te bepalen, of dat niemand zal te denken, ja dat volk dat is ook vol met gebreken. En dat volk is ook maar een ellendig volk. Wens we in het avond uw aandacht te bepalen bij het geluk van Gods volk. Naar aanleiding van waar we naar buis gemaakt hebben, het 32e maar het 33e kapitel. Van het vijfde boek van Mozes en Deutonomium Deuteronomium en daarvan nader. Het laatste vers, het eerste gedeelte, wij noemden u... Deuterium 33 vers 29, het eerste gedeelte waar Gods woord alles luidt. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heren, en dan schildert uw hulp tot zover. We vinden hier van de Hodes de zegen van Mozes aan het volk Israël. En besluit dan met ons tekst, Welgelijk zalig zijt gij zo, wie is uw gelijk? Gij zijt een volk verlost, de wensen dan, zwaan, zegt te bepalen ten eerste, Welgelijk zalig krachtens de eeuwige verkiezing, Welgelijk zalig krachtens een eeuwige verlossing. En wel zalig de kracht is en eeuwige bescherming. En welgelijk zalig omdat ze voor eeuwig thuisgebracht zullen worden. We zullen trachten weinig tot opwekking en lering te spreken. Voordat we dat doen, zingen we van Psalm 27. En daarvan het derde met het vierde vers. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aan te schouwen, hier waait mijn ziel met een verwonderend oog, Want God zal mij, op dat hem mij beslut, in rampen en nood versteken in zijn hut mij bergen, in verborgen van zijn tent en op in rots verhoog wat er verder volgt in het derde en vierde vers van salm 27... Dan Heerde tot Mozes gezegd dat, dat hij sterven moest. En op de bergnevel klimmen wat we in het laatste kapitel vinden. Dat hij gestorven is aan het hart van God. De Heere hem ook begraven heeft. En wellicht heeft Mozes geen verderving gezien. Want we vinden later nog. Dat hij met Elia verscheen op de berg der verheerlijking aan Christus. En we vinden nog dat Jacobus handelt over de twist, over het van een ziegel en de duivel over het lichaam van Mozes. We gaan dat die vaststellen, maar wat Mozes een type is, al testamentisch van de kerk, beeld van Christus, en Christus geen verderving gezien hebt, kunnen we toch haast niet geloven dat de mens die God zelf komt te begraven. Dat hij ook verderving gezien heeft. Uh, zijn graf is nooit geweten geweest. Uh, maar dan begint hij voordat hij gaat sterven. Begint hij nog het volk Israël te zegenen. En uh, dan vinden we hoe dat hij de stam van Simeon overslaat. Simeon. Uh, maar wanneer dat hij dan. Aan het einde komt van de zegeningen, hij gaat zeggen, welgelijk zalig zijt, gij Israël. Een volk verlos, wie is uw gelijke volk verlos door de heer? Wanneer hij hier dat volk Israël welgelijk zalig noemt, dan, waarom zijn het in de eerste plaats? Wel omdat God zegt, uit alle volken der aarde heb ik u alleen gekend had God het volk alleen verkoor. Er was er in het volk iets bijzonders, waarom ons dat hij deed tot Dus we vinden hier eerst de verkiezende liefde van God omtrent dat volk. En ten tweede vinden we dat hij ze verlost had. Een volk verlost door de heer, dat is wel bewezen geworden... Wanneer dat is uit land geleid heeft en nu tot aan de Jordaan gebracht heeft, verlost van al de vijanden. En wanneer dat hij dan nog zegt, uh, gij zijt een volk verlost door de heren, uh, dan schilde u er helpen, hoe dat de heren hun geholpen en bijgestaan had, en hoe dat ze straks zouden erven het beloofde land Kanaan. En we gaan hier niet uitweiden verder over de geschiedenis, mijn ouders. Want we mogen gerust gebruik maken dat het niet alleen ziet op het volk Israëls, maar op zijn ganze kerk. Door alle eeuwen heen, die er geweest zijn en die er nu zijn en die er nog ooit zullen zijn. Dat het daarvan geldt wel gelukzalig, zijt gij, o Israël. We vinden het woord hier wel gelukzalig, dat betekent wel drie werf eh, Wel geluk en zalig, dat wil zeggen drie werf En u zei er in de eerste plaats, als we daar ooit iets van hebben mogen leren, een volk te zijn, wel gelukzalig zijt geweest Mijn Mijn Mijne wat is dan de oorsprong of wat is dan de grondslag dat God, hier een volk wel gelukzalig laat noemen door Mozes. En we zeiden wat betreft de Gramse kerk. Er was zeiden we in Israël niets waarom of dat hij ze verkoren had. Uit alle geslachten der aarde, zegt hij, heb ik u alleen gekend. En zodat hier alle roem van het volk Israël uitgesloten was want we vinden dan in het voorgaand kapitel dat u gelezen is dat het zelfs een hardnekkig volk was, en dat het een volk was die steeds afvoerde dat het een volk was met vele gebreken en dan, hier vinden we dat Mozes van de getuigd wel zalig te zijn omdat ze van eeuwigheid van God verkoren hebt zijn en we vinden in Deuteronomium 5 nog dat hij zegt omdat ik u lief gehad heb. En in, in Jeremia 32. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. daarom heb ik u getrokken. En dan weten we dat het is zijn verkiezende liefde. En we willen er eventjes bij stilstaan mijn oren. Om in de eerste plaats de grootheid van die goddelijke liefde. waar we toch nooit geen woorden vooruit kunnen vinden. En wat we toch nooit uit kunnen drukken wat het inhoud Een van evenheid verkoren waarvan de kerk nog stond. We hebben wel 65. Welzalig, dien gij hebt verkoren, die uit altaars gedruis doet nader en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Want bedenk eens als het ooit gebeurd is dat gij zalig geworden zelf zijt. En we zeiden de geluk en de welgelukzaligheid van dat volk. En waarom? Omdat ze de beminde des Heren en van eeuwigheid de geliefde des Heren gehad En waarom als je zin mag denken. En soms als je eens nagaat het wel een geslacht of dat zijt, Of het wel een gezin of dat zijt, En dat God een onderscheid gemaakt had waar geen onderscheid was. Want alle vlees heeft ze wel weg bedorven. En daar is niemand die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt. Dus mijn houders. Als het ooit gebeurt mag weten: Dat God genade verheerlijk zou hebben in onze harten. En dat we in Israël geworden zijn. Gelijk als we hier vinden Jacob. Jacob heb ik lief gehad. En Hezo hebben gehad. En Israël hebben mogen worden die heb geworsteld of de heere met hem geworsteld en hij een worstelaar geworden is waardoor dat hij getuigt. ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest als we dan eens indenken bij de leerders als we uit een geslacht zijn waarom komt God een honderd schijt te maken weet je wat dat mee zou moeten brengen Ach, dat zou wel mij moeten brengen, dat we zo diep vernederd en verootmoedig voor het aangezicht des Heren zouden mogen wandelen, en dat we in ootmoed des voor Gods aangezicht zouden verkeren, dat we in ootmoed hier onze wandel en handel zouden openbaren, want als we zuilig mogen worden, zijn we worden geworden, uit vrije goedheid werd gehaald. Een vriendelijk ontferm. Daar is niets in de mens en ook in geen ene En ook in geen die ooit zalig geworden zijn. En die nu nog zalig zullen zijn. En die nog zalig zullen worden. Die iets in de weg zal kunnen leggen waardoor ze zich verdienstelijk kunnen maken. Dat is kracht dus onze en uit dan voor eeuwig afgedaan. Van daaruit, die vervloekte remonstrantische geest, die nog meent en die dan ook de verkiezing loogt. Die verloochent de vrije soevereiniteit, die verloochent de twaalfhagen des En hoe diep zit het bij een mens soms niet ingewortel, dat hij zich nog meent twaalfbehagelijk te maken voor het aangezien des hier. Nu is de verkiezing is van eeuwigheid geschied. En God is eeuwig. En als we dan een ogenblikje stilstaan, waarom zijn we welgelijk zalig? Waarom heeft God ons de zonde vergeven? Waarom wordt hier genoemd door Mozes en het nieuw Testament is een vrucht van het genadeverbond? Welgelijk zalig zijt gij, o Israël, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u uitverkoren. verkoren om mijn werk in u te verheerlijken. Ik heb u verkoren. Ik heb de duivelen laten liggen. Geen ene duivel kan er worden. Maar ik heb u gezaligd. Ik heb u verkoren om mezelf in u te verheerlijken. Opdat wij eeuwig hemzelf de verheerlijken. Die er ooit achter gebracht mag worden. En heus mijn woorden, woorden. De verkiezing is voor de kerken Gods het schoonste leerstuk. Het is een leerstuk dat ontslagelijk bestreden wordt, maar in wezen is het het schoonste leerstuk, daar legt het eeuwig vaste en onveranderlijke fundament van de zaligheid van de kerk. Want God die heeft nooit geen berouw gehad van die verkiezing, want er is bij hem geen verandering, nog schaduw van omkeerend zodat als we ooit zalig hebben mogen worden. En we worden er eens ingeleid en schieten die plot uit onze handen. Want dan komen we in de eeuwigheid terecht. En in de eeuwigheid is geen begin. En ook in de eeuwigheid is geen einde. Want het doel van die verkiezing van eeuwigheid. Ach, dat is voor het eindig verstand niet te bevatten. Dat eer dan de hemelen er waren. En eer dat de aarde daar geschapen was. En eer dan de wolken in de bergen. Rivieren en zeeën waren. In die stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Had God zijn volk verkoren. In de stroom van zijn eeuwig welbergen. En er had Christus al vermaakt. Want er was hij al spelende met hen. In, de, in zijn vermaken waren met de mensenkinderen kinderen dus in de eeuwigheid heeft God met eerbied gesproken zich al vermaakt in het huil van zijn volk ze vinden nog gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid of zo zal u God over u vrolijk zijn in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid heb God al vermaakt dat ik weet de gedachten die ik over u denk gedachten des vredes en in ieder als als in strijd, in banden, in beproeving, in verzoeking, en we zouden een ogenblikje gebracht worden, bij de verkiezende lieve God, waarvan geschreven staat, dat wanneer de boeken geopend werden, en een ander boek werd geopend, terwijl een namelijk geschreven stond in het boek des levens des lands, van God bekend en bij God bekend en door God bekend vader uit de nooit begonnen eeuwigheid ach mijn rug moest dat niet teweeg brengen als we ooit iets van geleerd hebben dat we in oog moet voor God zijn gezicht verkeerd ach denk eens na als je een gezin hebt of een familie hebt hij is ouwe ten enige geweest dat wil niet zeggen dat er bij God geen ruimte genoeg is. Want we vinden nog, misschien heb je het wel gelezen Christi Christy Koenland. Eh, daar is heel de heel, der broers en de zusters allemaal zalig geworden. Een geheel gezin zalig geworden. Dus daar is bij God geen verandering of schaduw van omkeer. Dus we hoeven niet zo zeer nauw daarover te denken, hoewel het toch een eeuwige waarheid is, dat de verkiezing een onwankelbaar fundament is, wat in eeuwigheid door al de duivelen uit de hel niet omvergestoten kunnen worden. En daarom, als er ooit eens een ogenblikje bij bepaald wordt, dan wordt de verkiezing zulke een schone leer, een bewindelijke leer, een god de eergevende we zeiden straks nog in psalm 65. Daar zegt de dichter, welzellig, die gij hebt verkoren. En want mijn oude stad zijn ze, die moeten zuider worden, die zullen zuider worden, en zullen voor eeuwig zuider worden. Daarom merk je wel, mijn oude stad, alle hoogmoed. In zonderheid als ze bij Gods volk moest zijn. Hoe vreselijk en hoe godhonterend dat geestelijke hovenlijst. Want wat heb gij wat gij niet ontvangen hebt. En wat roemt gij alsof dat gij het niet ontvangen hebt. Daarom mijn ouders En zeker dichter zegt. Waarom was het op mij gemunt daar duizenden gaan verloren die gij geen genade vindt o onthoud het en laat het toch diep in onze ziel wel gelukzalig zijt gij wees wel want ik heb uw lief gehad. met een goddelijke liefde met een reine liefde met een soevereine liefde met een eenzijdige liefde want als we woord lief hebben, dan hebben we lief, omdat hij ons eerst steeds lief gaat. Ach, wat moest dat in onze wandel zich wel openbaar ook tegenover onze evenmens. Om niet verachtelijk op onze evenmens neer te zien eh, met eh, de gedachte. Ja, ik ben bekeerd, ik hoorde pas geleden nog eens dat er iemand op een gezelschap was en... En die zat te praten en zegt: Ik als rechtvaardig mens. Ach, wat stinkt dat naar overhoed. Ik als rechtvaardig mens. Die kon een de les wel eens lezen. Maar ach, als God ons de les gaat lezen, dan kan je onder een onbekeerd mens gestand. Ach, waarom, waarom, waarom? Heb God een onderscheid gemaakt waar geen onderscheid was? Waarom? Wel elk mens krachtig natuur natuurstaat neemt de kortste weg naar de of Al dat het op een goddeloze wijze geschiet. Of op een goddienstige wijze geschiet. Maar in wezen, mijn houders, nemen we de kortste weg naar de helft. Want in de grond, mijn houders, willen we geneestalig worden. Men kan uit een geluk betrekking wel een hemelzoeker zijn en bang zijn van de helft. Maar in de grond wil van natuur geen mens zalig worden. Want Gods woord leert ons. Daar is niemand die naar God vraagt. En daar is niemand die naar God zoekt zelfs niet tot één toe. Dus het wordt het eenzijdige, vrije, soevereine werk. Van de eeuwige liefde God. Die ze naast waar dan ook heen. Zelfs al is het dat manasse zoveel bloed vergoten had wij zouden hem al lang in de hel gevoerd hebben maar God speurde hem na totdat de tijd aanbrak dat hij hem te sterker werd Als we denken aan de moordenaar van het kruis uh, God speurde die na omdat hij verkoren was moest hij nog sterker worden een paar uurtjes voor zijn sterven Zo van Tessus die als met een bloedhond zocht de gemeente van Christus uit te roeien God stuitte hem na tot er een ogenblikje aanbrak dat God hem te sterk was en hij geveld werd. Ach, God, vrije goedheid werd en vriendelijk ontfermd. Hij laat elk een, als hij ooit genaamd had weer kennen, is even teruggeleid worden. Ach, moet gij niet bekennen als God niet naar mij omgezien had, ik had hem nooit gezocht? Want we zijn van nature toch zoals de aarde en vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan mag God een hemel wel houden. Als wij de aarde mag gebouwen. Maar nog in wie er wel gelukzalig. Zijd gij o Israël. Het is de tweede. Het is de middelaarders des oude verbond. Maar de des nieuwe verbond. Mijn oordes, Die heeft de zaligheid verworven. Wanneer dat hier staat wel zalig, Dat wil zeggen drie welig zalig. Het is wel met ons verkoren door de Heer. Gelukkig, het is een gelukkig. Wat kan er groter uitgedacht worden als vergeving van zonde te kennen? En wat is zalig, dat is om vol te wezen van God. Ach, wel gelukzalig, zijt gij Israël. Dus we zijn in de eerste plaats de verkiezende liefde God. En als we daar nu maar bij bepaald worden, ik weet wel, we hebben dat wel eens meer gezegd, de duivel, ach, die wil dan soms in zonderheid, ook zelfs al is het en ze uitverkoren zijn, maar die wil ze soms benauwen, Krechtens, dat je toch niet uitverkoren bent in zonderheid, haalt men al jaren op te tobben en te worstelen, en dan niet uitverkoren en als je niet uitverkoren bent dan kan je doen wat je wil en je wordt toch niet zalig enzovoort. Ach laat je nooit misleiden uh, door de hel. Die erop uit is om af die kant op zorgeloosheid of tot wanhoop te verwekt. En dat is het doel des duivels. Maar mijn urders daar maakt de wereld soms gebruik van. ook de niet. Je kan doen wat je wil, maar als je niet uitverkoren bent. ...houdt in gedachtenis... ...en wanneer we zodanig handelen... beschuldigen we de God... ...en is een vrucht van het zielverdervend ongelof... En ...dat opstand pleegt tegen onze schepper... ...maar, wanneer we dan zeggen zeiden, dus ...wel gelukzuilig, voor Israël... ...hij noemt hier Israël... ...en wat vinden we van Israël... ...wel het was immers Jacob geweest... ...en hier dit volk waren afstammelingen van Jacob... Wat vinden we van Jacob? Het was ook niet zo'n beste. O, mijn de zelfs, dus een geschiedenis die we niet nagaan. Maar als we zijn geschiedenis lezen, heeft hij geprobeerd met drog bedrog om de zegen te krijgen. Hij wilde toch ook wel een zegen. Hij wilde en gunde zelfs uit jaloezie dat Esau was de eerstgeborene het tweederde van de erfenis zouden verkrijgen. Dan was hij zo jaloers en had zo'n zin om de erfenis te hebben. Een tweederde, hij greep naar alles wat zijn vader bezat. En met licht en bedrog heeft hij dan zijn zegen verkregen. En niet tegenstaande zijn licht en bedrog. Wanneer dat hij daar in, ja, in Bethel kwam met zijn hoofd op een steen. En hij alles af moest leggen. Wat is daar gebeurd? Heeft God zijn verbond geholpen. En de weg voor zo'n goddeloze man. Die op de vlucht was. En de dood hem achtervolgde. Heeft God hem de weg van de hemel naar de aarde gegeven. En hem een onvoorwaardelijke belofte gesloten. Want mijn dus We hebben wel te onderscheiden. Dat God zijn verkoren over het algemeen. ...onvoorwaardelijke besloten. Wat gaat God zeggen tegen Jacob? Ach, dwaas daar binnen. Je hebt gedacht bij die zegen zou verkrijgen. Hij met je liefst en met je leugens en met je bedrog... ...denk je het voor mekaar af. Nou, leg hier een schaamplekje hier binnen. Ach, ik denk dat Jacob daar de schaamvlek al eigendom had. En dat zijn bedrogend tot schuld geworden was. En dat hij daar lag, hier leg ik nou... Ach, ik heb me leugen en bedrog, mijn vader bedrogen. Ik heb ezel bedrogen. En ik heb gemeend dat God kon bedriegen. Daar lag hij dan. En wat doet God dan? Die gaat van hemel lopen en die geeft hem een onvoorwaardelijke belofte. Die zegt tegen Jacob. De grond waarop dat geld ligt te slapen zal ik u in uw zaden geven. En in uw zaden zullen gezegend worden alle geslachten draaien. Zodat die man uitriep heeft, dat is een plaats God. Daar had God was bij hem geweest. De weg geopend. En dan vinden we later nog. Omdat hier staat wel gelukzalig zijn geweest. Dat wanneer dat hij terugkwam kwam uit Paddenaren. En Ezo hem tegemoet kwam. Met 400 krijgslechten. Om het hele boeltje uit Dat God voor hem in staat. Eerst tegen en Dan voor Ezo. Had hij het er zo best afgebracht. Denk erom niet om de zonde goed te keuren. Maar had ook de heilige geest nog wel eens bedroefd. En wat vinden we dan? Ach, een man worstelde met hem. Hij wil nog geworsteld om zijn leven. En wanneer dat hij het onderspeelt, delen moet. Want die man, die grijpt hem in zijn heup. En daar gaat Jacob. En dan legt hij. En dan vinden we dat toen Jacob geworstelde in het gebed. Jacob, een worstelaar in het gebed, waarvan in de een der kleine profeten nog staat, ik meen van Hosea. En hij weende en hij smeekte. Waarom? Wel om een zegen. En dat hij eerlijk de zegen verkregen. Want dan vinden we dat God zegt, wat is uw naam? Hij moest eerst nog eens zeggen wie die was. En dan kon hij niets anders zeggen dan dat hij niet lichter was. En dan zegt de heer, uw naam zal voort en niet meer Jacob zijn, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en mensen, met andere woorden, hij had God overwonnen. God had zich laten overwinnen door een niet te en sterveling, uh, door middel van het gebed. Merk daar vinden we dat Jacob zegt, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Was Jacob kan niet wel gelukzalig? Wel gelukzalig zijt gij Israël. Want Eze werd verzoend. En hij kreeg het ganse land kanen dat hem beloofd was. En zijn zat tot een erfelijke bezitten. Dus in de eerste plaats zeiden we. De verkiezing. Is de grondslag. En wees, mijn de als het tegen de verkiezingen op stand komt, dan beschuldigen we de onmachtige. Het hoeft, en het, het behoeft geen reden te weten. Dat moet de zijn, want wij hebben nooit in het boek van God gekeken. Hij heeft ons een het woord gegeven, daar hebben we ons aan te houden. Maar als grondslag blijft het te wagen. Daarom er wordt de kerk zalig onder God het wil. Niet omdat ze zelf willen. Maar als ze zalig zullen worden. Dan hebt hij een vrijwillig volk. Op de dag van zijn huiskrijf. Waarom we dan in de tweede plaats stilstaan. Meneer dat hij zegt. Wel gelukzalig zijt geweest wel. En wie is u gelijk. Gij zijt een volk verlost door de Heer. Eh, merk eens eh, wanneer hier gehandeld wordt, in de tweede plaats over de verlossing, waarin bestaat staat. Ach, mijn hoeders, hier moet ik weer de nadruk eventjes opleggen, dat er niet staat, wel zelfs zijn geïnteren, een volk, eh, wie is u gelijk, het is alsof dat een heren de grootheid van zijn liefde komt te verklaren. Wie is u gelijk? Vindt ge u uw gelijken nog op de wereld? Die, die, die verkoren zijn, dezelfde geworden zijn gelijk als hij hun beloofd had. Maar dan vinden we een volk verlost door de Heer. En gij zijt een volk verlost door de heren. Een opmerkelijke zaak, mijn hoorden. Dan moest hier, gij zijt een volk. En je hebt zelf aan je verlossing niets gedaan. En gij zijt verlost door de Heer. En we zouden een uitgebreid veld kunnen vinden. In de tweede plaats, wanneer we spreken over de grootheid der verlossing. En mijn hoorden, waarvan hebben ze verlost moeten worden. En hoe hebben ze verlost? Moeten worden met welk doel ze verlost? Om wel gelukzalig te zijn. En maar neemt dan nog even de historie van Israël. Dat waren ze die in Egypte naar in de slavernij waren. En die machteloos en krachteloos waren om dreigen eigen te verlossen. Wapenen hadden ze niet om dreigen eigen te verlossen. En ze werden elst waren vervolgd en uitgeteerd zelfs eh, mijn houders eh, daar is, is eerst dat de jongens eh, die geboren moesten zelfs in de mijlwerk ze waren in de slavernij der ellende en der zonde want al is het dat toen Mozes hun in kennis stelde met de verlossing vinden we dan ze later nog gaan marmeren en zeggen, nadat nou God, dat het geit dat ons gesproken hebt, zijn de banden nog zwaarder geworden. In plaats van een beloofde verlosser is het nog kwaarder geworden. En Faro kwam ze te benauwen. Wat konden die mensen doen aan de verlossing? Er staat niet dat hij zegt, ik zal jullie wat geven, maar er staat over verlossing. En ik wilde de nadruk opleggen. Mijn is dat zeer loopt hoor. We beleven trouwens een tijd. Dat die verlossing in mijn nodig zit. Ja, toch wel naar de neem. Maar we vinden dat de dichter van Salom. Eh, 116 zegt. Ik lag gekneld in vanden van de doden. En gehuil naar het is met en dan vinden we tot die ziel. gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Als ik de verlossing niet meer mocht prediken, dat God zo'n daren verlost zou, ik niet meer op de preestel komen. Ach, waar ik terecht zou komen, weet ik niet, maar ik zou niet meer op de preestel durven komen. Als ik niet mocht prediken, eh, dat het volk wel zalig is, maar zijn volk zijn... Die verlost zijn door de Heer. Ik bedoel niet die bereiken verlossen. Met een tekstje en een versie en een toestandje en een gestalte en een wat bevinding. En zichzelf verzekeren. Nee, hier zegt God van zijn volk dat hij verlost heeft. Dus hij heeft in werk de behoefte aan de verlossing. En houdt in gedachtenis dat hij God verkoren heeft dat zaligheid werkt die door de Heilige Zee. Inderdaad de behoefte aan de verlossing waarvan. Van de dienstbaarheid der zonden, des duivels en des doods. Uit de dienstbaarheid van Egypte. We vinden ook dat volk Israël. En God hoorde hun geker. En hij God gedacht en zijn verbond. Dus er staan niet. En de heren. Ja zo medelijden met En Want we vinden nog dat ze zelf de afgelopen meenamen uit Egypte. Maar wat was het middel van hun verlossing? Ach, we vinden nog. We moeten even bij stilstaan hoor. Wanneer we vinden van het volk Israël, te waren. De eerste plagen troffen hun. Maar vijf plagen, die kwamen alleen over de heer tenaf. Dus God kwam een onderscheid van het volk te maken. En toch waren ze niet verlost. En we kan er een tijdje aanbreken in uw leven dat God een onderscheid gemaakt heeft. E, tussen de Egyptenaren en tussen Israël. Maar mijn houders, al was het dat bij hun het licht was in hun tenten. En al was dat er bij hun geen vuur en geen hagel en geen donder was. E, ze werden niet verlost. Kunnen u deze lieten daar nu in niet gaan zien? Kunnen ze daar nou verblijf zijn? Kunnen ze zeggen wij zijn zo wel gelukzalig? Want dan moet je toch in denken. daar in Egypte land hagelde alles kapot. In Egypte zaten ze in de duisternis. En wij zaten hier zo zaligjes in het licht. Nee, mijn herders, ze waren niet verlost. Daarom bij de oprechte die God verkoren heeft op zaligheid, gaat het over de verlossing. En al is het dan zelfs bij het nagelen van een dood, zal God volkomen uitkomst geven. Denk erom, mijn ouders, dat het hier een leerstelling is, die hier Mozes komt te zeggen: gij zijt een volk verlost. Ja, niet als een eigen verlost zijn, maar verlost door de Heer. En wat is er gebeurd wanneer ze verlost zijn geworden? Ach, toen is er een lam geslacht moeten worden. En als God nou zijn volk verkoren heeft. En als vrucht van zijn goddelijke liefde. Heeft hij zijn zoon gegeven. Het gods om de verlossingen teweeg te brengen. Waarom of dat Christus genoemd wordt. De verlosser Israëls. Er zal een verlosser tot Israël komen. Namelijk tot die zich verkeren van de ongerechtigheid van Jacob. Dus houd in gedachten, als niet de behoefte in uw ziel geboren wordt aan de verlossing. Ach, dan zou ik u de raad willen geven, kijk je boekjes na. Nou. Kijk je boekjes na. Nou. Zoekt u zelf een manier te handhaven met dat uh, daar er iets van bevinding kan vertellen, dat kon eerst op. Maar als het land niet geslacht. En het bloed die aan de posten gezet had, hadden ze de dood moeten sterven. Dat is de leer van Gods getuigenis. Houden anders zouden de moeten prediken. Ach, mijn houders, het tekort doen aan de eer van God en aan de schenking van zijn lieve zoon. Want hij heeft zijn zoon gegeven als verlosser. En wat heeft het hem gekost om zijn kerk te verlossen? Daar heeft Christus onze menselijke natuur voor aan moeten nemen. Want er staat hier verlost door de Heer. Een hier staat hier weer met hoofdletters dat ziet op zijn verbondsnaam, zodat Christus die verbondsmiddeler is als vrucht van het eeuwig verbond der verlossing, dat gemaakt is in de stilte der eeuwigheid. Want het is in de eeuwigheid, mijn leiders, in het raad en in de raad des vredes, niet gegaan over de uitverkorene dag, God zegt, ik wil zoals een tekst geven. En ik wil ze wel eens een versie geven. En ik wil ze wel eens een aangename toestandje geven. En ik wil ze wel eens een gebedsverhoorde geven. Het is in de raad gegaan. Over de ernstige verlossing van de kerk. op. En zou u nu denken mijn heurten. dat het tegel gegaan is. Dat Christus daar verkoren is. Om verlossing aan te brengen een lossing, waarvan eh, van de Egyptenaren van de schuld en van de straffen van het oordeel wat we ons vrijwillig op onze hand gehaald hebben want wij hebben de God gebroken nu het eens zei de gevrije werk niet alleen van zijn verkiezende liefde maar we vinden hier een volk een verloste doden hier. Dus, verlost door de heer dus verlos zeiden we uit de heerschappij van Egypte naar waar moeten wij van verlost worden. wel van de zonde en haar gevolgen van de zonderschap. Van de zaken die we toegevallen zijn. En van ons verdoemelijk bestaan wat we innemen voor het aangezicht van God. Ogen wie hebben nu die verlossing nodig. Die God is heeft opzamesgeven. Die komt die in de tijd te roepen en die hij tevoren geroldineerd heeft deze heeft hij geroepen en die hij geroepen heeft deze heeft hij gerechtvaardig die hij gerechtvaardigd heeft deze heeft hij kunnen we aan Gods woord wat af doen gehoord iemand zeggen man naar de bekommerde kerk dan ach mijn uur dus weet u wat de bekommerde kerk is ach die zijn bekommerd over de verlossing als er die onder ons nu ook nog zitten ach dan mag de iemand niet hard hoor dan mag het op troost wezen dat je straat dat hij je verlossen wil. Dat hij je verlossen zal. Dan mag het een troostwoord wezen wanneer het waarheid in je binnenste mag zijn. En dat je behoefte hebt aan de verlossing. Waar zal je dan behoefte aan krijgen? En wel aan de behoefte aan de middelheid die de verlossing aangebracht heeft. Aan zijn dierbaar bloed besprengd te worden op uw consciëntie. Dan zou je behoefte krijgen aan de gerechtigheid zoals Christus die verworven heeft met zijn lijden en gehoorzame. Zulke behoefte krijgen om van de heerschappij der zonde, des oevers en des doods verlost te mogen worden. Dan zou je behoefte krijgen om in de huishouding der genade waarmee je leert kennen dat God schrikkelijk toren tegen de zonde. Om verlost te worden van een toren God, Ach dan vinden we wel gelukkig. Zalig voor Israël. Hij wie is u gelijk een volk. Verlost door de heer. En mijn woorden wat heeft het Christus dan gekost. Om zijn volk te verlossen. Die hebben er wat van geleerd. Die het ooit hebben leren kennen de verlossing. Hebben er van geleerd dan zal u herkenen hoe groot haar zonden en ellende zijn en hoe ze van haar zonden verlost worden want eh, mijn houders de bekeering of eh, de zaligheid bestaat toch in drie stukken wat onze vader ons achtergelaten ellende verlossing en dankbaarheid moeten we nu gaan prediken eh, dat God zijn volk niet meer verlost Ach laat u toch nooit misleiden mijn houders houdt u bij de onbreekbare waarheid dat al is het aan onze een oorlog zouden verklaren wie dan ook dan wensen we toch te houden bij Gods getuigenis dat heerlijk zeker is in slechte wijze er staat uitdrukkelijk hier heel volk verlost door de heer dus die behoefte krijgen en die de waarde krijgen van de losprijs die betaald is geworden wat zou het Rut gebaat hebben dat al boven en zijn vriendelijk knikkie tegen de deed. En in de hart gij zij te lossen. En gij moet de losprijs en gij kunt de losprijs betalen. God heeft gezorgd dat daar een verlosser is. Namelijk zijn enige zoon die je daartoe verordineerd is. En bedenk eens wat zo Rutte als hij aan zijn voetdeksel gelegen had en gezegd. Ach... Je ja, hebt deze wel meerder gemaakt dan de eerste. Nog even een zakje met koren mee. En dan moet je niet meer te lastig vallen hoor. Ik zei af en toe nog wel eens een zakje koren geven. Maar je moet maar niet lastig vallen. Dat ik je los Nee. Hij zegt ik zal je lossen. Er is er nog geen aardig. En als die je niet los, zal ik je lossen. Ach mijn hoor, dat is de onkunde. De onkunde misschien ook onder ons nog wel. Ach, die menen dat ze wijs zijn in de eigen ogen, maar nooit van vertrek gewassen zijn, die de verhoefte aan de verlossing is. Hier vinden we de leer van Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, een volk verlost door de Heer. Wie is u gelijk, o Israël, een volk verlost door de Heer? Ach, wanneer de die nog onder ons zijn zouden, heeft zij gelaten ten spoorslag in de ziel, ik zou zeggen, laat het in uw hart wezen, dat je deze een tekst opsteekt naar de hemel en zegt, te God, ik kan er niet van tussen dat gij gelijk als het volk Israëls wel eens een onderscheid gemaakt hebt, waar geen onderscheid was. Ik kan er niet van tussen dat gij me wel eens bezocht hebt, dat het wel eens licht was in mijn woning en licht was in mijn het, dat het wel eens geweest is, dat het duister is, dat het, dat het licht scheen in de duisternis. Maar heren. Oh, als het erover gaat. Ik ben mijn schuld niet kwijt. Ik ben niet verlost. Ik bedoel niet. In een beschouwende kennis. Van ja een mens moet toch verlost worden. En als het niet verlost wordt. Dan kan ik niet naar de hemel. Dan kan je leven lang over Nee mijn houders. De verlossing te krijgen. Daartoe dient ook de middelen, inmiddellijk, de prediking van het woord. Inmiddellijk zeggen we, dient daar de prediking van het woord. Ach, waar niet de volle raad gods verkondigd wordt. Er zal men naar de bloemhoven gejaagd, en kussen zonder de, hokselen, de armen genaaid worden. En als God het die verroet, bedriegt men zich voor de eeuwigheid. O oh, we hebben maar één ziel. Maar ziet hier het geluk van Gods volk. Die het oogen na hebben mogen leven Die hebben, die hebben in het niet geweest, want er is geen verlossing buiten het Die hebben in het geweest en die hebben er iets van geleerd wat er verlossing kostte. En hoe duur dan de zonde geboet zijn geworden? En hoe duur dat Christus voor de zonde heeft moeten lijden? Die zijn niet alleen in het geweest, maar die zijn ook op Gabbata geweest en daar hebben ze gehoord dat volgens dat rechtvaardig is uitgesproken hij is zo doodschuldig daar hebben ze moeten aanvaarden dat Christus als plaatsbekleden wordt voor hun de veroordeelde is geworden die aan het vloekhaal des kruises zou moeten sterven Oh mijn leerders die zijn op Golgotha geweest we het maar even kort aan die zijn op Golgotha geweest en we hebben ze ervaren wat het Christus gekost heeft. Die de eeuwige zoon van God was. En die dat tussen de hemel en de aarde naakt gehangen heeft. Als in de schande en in de schuld van onze zoon. De Klam God dat de zonden de wereld weggelegd. Die zijn op God daar geweest. En hebben daar de zonden aan het kruis die nagelen Want Christus die hing daar met de toegerekende schuld van zijn volk. Daar God het ervan, die, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, dat wij zelf de worden rechtvaardigheid godselim. En die ooit een blik op God krijgt, die weet kennen dat Christus daar de nederige is ter helle, om ons uit de hel en de helse angsten te verlossen, en om ons te schenken vrede met God, de verlossing er zonde aan te brengen. Ach, mijn houders... Die hebben door het zielzalig... Het geloof leren kennen... Gij zij duur gekocht... Niet er nog door zilver... Maar door het dierbaar Waar des en merk is... Mijn houders... De betaalde schuld... En de, de verlossing van de zon... Ach, dan kan het wel eens zijn... Wanneer we iets van leren kennen... Wel zalig zij... In zonde zijn vergeven... En die van de straf voorheeuwig is om te heen. Wat zijn we dan diep te beklagen. En wat is onze staat betreurenswaardig mensen. Als we nooit geen behoefte hebben leren kennen. Aan de verlossingen van onze zonden. Wat zijn we beklagenswaardig. Als we altijd nog doelde zijn om ons eigen te handhaven. En we zo gemakkelijk kunnen zeggen. Toen Heer dit of dat is En en we kunnen er niet bij zeggen ik heb de verlossingen ik ben de verlossingen weer achter ach zou dat die wezen en dat men die geest komt te blussen waardoor dat het doorbrekende werk gemist wordt die geest komt te blussen dat men zichzelf handhaaft. buiten de verlossing dat is een miskennen van de van God en het is een miskennen van die gezegende middelen die zichzelf gegeven heeft en die is verlosser in zijn naam kom wanneer de die nog onder ons gevonden zal worden laat het toch een spoorslag in uw ziel wezen want anders mijn heerders dan ben je niet jaloers meer soms op godsvolle die geleerd hebben en die het geleerd hebben die mag en die zullen wanneer ze bij de Heer en door God geest verlicht worden die boven u komen te staan in deze zin en ik ben gerechtvaardigd. En jullie weten er niet van. Nee, die zullen in de tweede. die zullen zeggen, ach, ach, de Heer heeft het mij wel geschonken. De Heer heeft mijn ziel wel gered, zal dit aan jullie niet kunnen doen. Hij heeft mij wel verlost, zal dit jullie niet kunnen doen. Ach, ik had ook nooit naar God gezocht, maar de Heer heeft mij opgezocht. Want ze zullen genaamd worden de verzochten. Ach, dan vallen er niet zulke scherpe verwijten het tegenover onze naasten maar er zal de liefde van Christus ombrengen, waarvan een apostel Paulus getuigt waar het aan bewegen wetende de schrik des heren bewegen de mensen tot het geloof om toch die verlossing gelacht te weten. maar wat een gelukkig volk verlost te zijn door de heren die verlost te zijn door de paus en die verlost te zijn door een een of andere dominee en niet verlost te zijn, en zelf ons aanbaden, maar door de heere verlost wat de weg zal brengen, Lof aanbidding en dankstelling. Wat het hart wanneer het gebeuren mag, en vervuld is om met zalm gezegd. Hebt u Gods naam nou, wel eens maar geloven en prijzen? Hebt u hem wel eens maar geroemen? Welgeloofs zalig zijt gij, o volk, gij welgeloofs, zalig zijt gij zo is er Ach, een volk verlost door de Heer. Wat zal dat meebrengen? Daar zegt de dichter van. In psalm 160, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die krachten Heer voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk, ik zal bij de kelk de zeil zijn naam vermelden. En roepen haar met dank, herkennen ze. Kom, en bedenkt is de ernst ervan. Maar ook de noodzakelijkheid. Met welk doel heeft God het volk Israël verlost. Oh mijn hordes. Het was wel een lange weg door de woestijn. Die ze geleid heeft veertig jaren. Hebben ze door de woestijn heeft moeten zwerven. Veertig jaren hebben ze. En zelfs zijn er vele gestorven. Alles wat opstond tegen God moest sterven. En al heeft de kerken in de leef als verlost. Dat alles wat tegen God opstaat staat moet sterven. Op dit leven is er veertig jaar. En nou, wat zegt hij verder. Hij zegt. Hij den uw hulp. Ach wanneer ze dan verlost. En uit Egypte geleid geworden waren. En door de Rode Zee waar eigenlijk de verlossing een hoofdstuk plaats had. En want daar ging Faro ten onder met al zijn daar heeft Mozes gezongen. Daar heeft Mirjam gezongen. En daar heeft het volk Israëls gezongen. En wat heeft hij gedaan? En wel het schild van de En waarin bestond een hoogzaak. Het schild. Dat de vuurkolom en de wolkolom. En dat is. Waar de engel des zere. Waar Christus in was. Was er een schild. Ten eerste tegen de vijanden. En ten andere tegen de hitte der zon van. Die vuurkolom en die wolkolom, die s'nachts verlichtte hij het volk Israëls. Zodat ze s'nachts licht hadden. Het waren daar meer dan ruim bijna 2 miljoen mensen die daar verspreid lagen. Denk eens de stad Rotterdam, daar zijn we nog geen miljoen. Welke uitgebreide vlakte, als je nu leest over de woestijn van Sini. Wat een ontzaggelijke uitgebreide vlakte dat het is. Het is geen wonder dat Egyptenaren een beetje bang zijn om Israël aan te vallen. Want als ze in die woestijn terecht moeten komen. Waar het soms zo vreselijk heet is. En soms zo onzakelijk droog is. Het is geen wonder dat Egypten met zijn 40.000 en de andere landen bang zijn om Israël aan te vallen. Lasten die woestijn maar niet tussen. Maar juist in die woestijn moet soms de oorlog uitgevochten worden en daarom mijn deur, heeft God ze geleid door de woestijn en is hun een schild geweest, een schild tegen de vijanden wanneer daar faro met zijn haar hun achterna kwam komt de wolken om ertussen te staan en die zet Egypte in de duisternis in zijn volk in het licht en God daande door de woest te waren en vrede stromen een paard door de zee en de Egyptenaren die het meende dat kunnen wij ook wel, die zijn verzwollen. We zijn er een Mozes gezongen. En we hebben Mirjam gezongen. Hebben het volk al gezongen. De verlossing. En wat is die zijn schild geweest, zeg we in de 40 jaar? Dat we ze desnachts nachts bedekt werden tegen de vijanden. En tegen het roofgedierte door het schild. En op een dag. was het een schaduw in de hitte. Want wanneer ze daar door die woestijn in moesten, daar was immers een vreselijk hitte. Wanneer de geschiedenis en wanneer iets van de landkaart hebt, en ook nog ervan wat leest, hoe vreselijk heet of dat het in die woestijn kan zijn, ach, daar was hij een schil tegen de hitte van de zon. Hij zorgde voor het spijs desuurs, en hij zorgde voor water. Dat ze daar stroomde in de woestijn. Heeft God die bewezen een schild te zijn. Wanneer we vindt een schild. u hulp. Een werk is. Verkoren. Verlost en geleid door die woestijn. En met het doel zeiden we. Om een thuiskomen komen te verkrijgen. Om straks aan te gaan bergen. Om straks in te gaan. In dat land vloeiende van melk en ogen, zo verlost God zijn volk, en hij, en hij eh, beschermt ze als een schil te hulpen, om ze veilig te brengen in het hevige land Canaan, Want er schiet een rust over eh, voor het volk van God, waarvan we nog even zingen. Uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort? Zij wandelen hier in het licht van het Goddijkraam, ze ze zullen in uw naam zich al den dag verbleiden, uw goedheid straalt hen toe, uw macht vraagt hen in het lijf, uw ongezweken trouw, zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid, hen naar uw woord verhogen. We noemden u het zevende vers van hem 89. Het is of God wil zeggen, er is niets u gelijk bij alles wat de wereld biedt, bij alles wat de wereld geeft, bij alles wat men in de wereld zoekt. Wie is u gelijk als verwelgelijk we zalig genaamd maar worden? Welgelijk zalig, waarom gij zijt een volk, verlost worden hier? En wat had de Heer hun op beloofd? De eeuwige erfenis, het land Kani. En indien we nou alleen maar in dit leven hopen, we waren op Christus, waren we de ellendigste van alle mensen. Want mijn orders van de wereld hebben niet zoveel. De heeft men nog geen belang bij. Nee. De wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid, maar die de willen God doet, die blijft in de eeuwigheid. Wat is dan een onbekeerd mens in een beklagenswaardige toestand als ik het nooit heb leren kennen? Ach, overdenk het dan eens met ernst mijn medereisgenoten naar de eeuwigheid. Wanneer je nooit hebt leren kennen welk soort zou geweest? Een volk verlost door de liefde. Ach, wat is dan uw toestand, zeggen we. Zeer troevig. En helaas hoe weinigen zijn die dit ter harte nemen. En waar niet verlost te zijn van de zon. En niet beschermd te worden door de Heer. Dat is voor eigen rekening te reizen. Voor eigen rekening te reizen. En wat hoorden we de laatste tijd wel niet. Dat plotseling sterven. Dan hier en dan daar. Waar ik kom, Ik was van de week nog eens in sint -Dijk En we Die hier lang geleden. Uh, immers die ouderling begraven. Er was een bediener van begrafenissen. De man was ik meen van 56 jaar oud. En... In Stavenissen was er geen meer, die was te oud geworden. En Poorts was er niet meer. En toen zei hij op een keer, hij was schoenmaker. Hij zei, als ik nu Stavenissen, dat had erbij. En Poorts zit dat er ook bij. En in sint Maarten zei hij, als er nou iedere week zo drie sterven. Dan kan ik mijn schoensmakerszaakje wel neerleggen. Ja. Dan kan ik er goed van Want Omdat iedere week drie sterven. Alleen met drie gemeenten in Tolen ook al niet meer. Dus ik kon er ook nog bij krijgen. En wat gebeurde mijn oor, is terwijl dat hij dat vertelde. En een week later lag hij zelf in de eeuwigheid. Een goddienstig mens. Of goddienstig mens zelf in de eeuwigheid. We hoorden deze dag nog van in dort waar mijn is. Dat er iemand gebracht werd in een rouwkamer. En dat er een van die dragers zegt, ik wil ook wel eens op zijn baar gaan leggen. Op zijn doodbaar. Hij ging erop leggen en hij bleef dood. Zo in de eeuwigheid. O, oh, laat ons toch bedenken de kortstondigheid van het leven. En de duurzaamheid van de eeuwigheid. En als we dat nooit hebben leren kennen. Dan wil ik zo laag mogelijk afdalen de behoefte aan de verlossing. Behoefte aan de verlossing. En als je nou onverkeerd zouden zijn. Ach, dat het is een spoorslag nog zijn. Dat je met heilige juiste jaloezie vervuld zouden worden. Ach, wat is dat een gelukkig volk. Een welgelijk zalig volk. Ja. Ach, daar zijn Rut van in de tijd. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Wat de dood maar scheiding maakt. Ach is. En hebben een ons verlost openbaren we nog in onze handen en wandel wat we vanmorgen nog zeiden zeven mannen tien mannen zullen de slip grijpen van een joodse mannen zegt hebben we gehoord dat God met u is laat ons naar uw naam genoemd is. of we denken de is zelfs nou onder ons zoeken zijn of kunnen we altijd maar rustig doorgaan denken toch aan de komende tijd van afrekening en wanneer straks de boeken geopend zullen worden. En er zal niet onderstaan voldaan door het boek van Christus. Kom om voor eigen rekening te staan. En wat moet dat wezen voor eigen rekening. De dood aan te moeten doen en voor de rechten te verschijnen. En dan zullen we niet in kunnen brengen mijn hoorde, Ja ik was niet uitverkozen. Mijn nee, houd in, in gedachten is als we hier die de behoefte hebben leren kennen en dan komt God middelijk door de prediking van het woord naar aan uw harten kloppen en laat u nog prediken dat er verlossing is hadden we al de zonden van Adams nakroos samen gewonnen het middel der verlossing die gezegende middel was de verlossing die zijn oorsprong hebben uit God de Vader die de verlossing uitdacht Christus die de verlossing teweeg brengt. En een heilige geest die ons in kennis stelt met de verlossing. Om dan hier beschermd te mogen worden. Onder de wolkolom en de vuurkolom. Om veilig gebracht te worden daar waar straks God alle tranen van de ogen af zal wissen. Waar geen rouwen, waar geen en waar geen dood meer zijn zal. En waar geen inwoner meer zal zeggen, geen ziek ach wat zal dat eens wezen waar never meer tranen voor Waar ook geen kerkdienst meer gehouden wordt, nee mijn hoorden er gaat eeuwig kerk zijn en er zal de God die ze verkoren en de Christus die ze verlost door de heilige geest vernieuwd zal een drieëne God eeuwig geloof, gedankt en geprezen worden ach ik zou u op willen wekken ach bedenk eens en als je dat niet heel bent en het raak je aan je hart, Wat wordt je eigenlijk dan bij tijd wel ongelukkig gevoel. Of kan er overheen werkt. Ongelukkig gevoel en dat bij alles wat God je in de tijd geeft, bij een lege ziel hebt en leeg van God en Christus bent. O, te hier mocht het nog eens opvinden, dat je met heilige jaloersheid vervuld bent om die God te leren kennen wel gelukzeldig te mogen worden de vergeving der zonde te leren kennen wel gelukzeldig want wie is u gelijk de volk verloor heer het scheelt uw wel. en bedenkt het God genade verheerd dat God ons bewaart en dat we bewust geworden zijn dat we opgeraapt zijn van de vlakte deszelfs. zelf toen we daar vertreden lagen in onze bloeden en die ook medelijden met ons had. Dat een Heer het was die voorbij kwam en die zag ons weg. Ach we hadden moeten sterven in ons geboorteboek. Sterven. in de zonde, sterven en voor even omkom. Maar opgeraapt te zijn. Waarvan hij zegt en zo'n genaamd voor de gezochten. De stad die niet verlaten is. Al dat we bewaard zouden worden voor geestelijke overdenking. Bewaard zal er worden in de vrees van zijn naam. Ach, mijn heurders, dan kan er ook nog een beetje liezen in het hart wonen voor je even mensen. Ach, ik zei het, en ik zeg het nog eens een keer. Ach, dan zal ik tegen anderen bij tijden wel eens willen zeggen. Ach, hij hebt immers mijn wel genade geschonken. Mijn had je het willen doen. Zal dit jullie dat niet kunnen doen? Zou zijn arm verkort zijn dat hij niet zou kunnen verlossen? Zou zijn oor geworden zijn dat hij niet zou kunnen horen? Daarom laat er geen stilzwijgen gevonden worden. Wanneer je nog lang hebt in het Heilige versiel hebt u ons genade geschonken. Dat we met ooit moeten bekleed mogen worden. Om veilig te mogen belanden. In de kusten der eeuwige zaligheid. Om God uit zijn werken eeuwig toch over en te prijzen Amen Ach heren u mocht de napreden kunnen zijn u mocht het nog gebruiken voor de een of andere o gezegende majesteit dat u we in het morgen hier hier hebben stil moeten staan dat we zulke afwijkers zijn en dat we driekels die geest zo bedroeven Ach heren dat u over ons kan klagen dat je zou kunnen zeggen, oh, mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmee heb ik u vermoeid betaald tegen mij? Dat kan je tegen het volk, is al ook wel zeggen. Maar wat hebben ze dikwijls gemurmereerd? Maar hier wanneer ze voor de grens komen, van het land gaan, dan wordt ze toegeroepen, wel zei zijt gij. Oh, is al wie is je gelijk en volk Verlost het door de hele, Het schild die op gij mocht. De genoeg genadigd uw getuigen is. Achtervolgen met uw zegen verzoening Over het zondag ons aangekleefd en gaat nog. Met een iegelijk in verzorging tot de plaatsen hun bestemming. En verhoor ons uit genade om Jezus willen. Amen. Onze slot zij het laatste vers van psalm 16. Gij maakt eerlang uh, mijn leven tot bekend. Waarvan indruk het vooruitzicht mij verhoogde. Heeft uw aangezicht en gunst op mij gewend. Schenk mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelwezen zal eeuwig uw recht mij geven. dit zesde vers van psalm 16. Thank mm -hmm. Dat we niet woensdagavond, maar zoals de Heer willen we leven, dinsdagavond op gewone tijd, catechisatie en kerk zouden hebben. voort heen in vrezen en ontvangt de zegen des Heerden. De Heerde zegenen u en verhoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genade. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.